9 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De ondergrondse opslag van CO2 in het noorden van het land is van de baan. Het kabinet werkt liever mee aan een experiment om broeikasgas op te slaan in de bodem van de Noordzee. Minister Verhagen heeft dat gezegd op een cda bijeenkomst in Emmen. De ondergrondse opslag van CO2 stuitte op veel weerstand bij de bevolking. In Barendrecht ging het niet door na protesten en ook in het noorden voerden inwoners actie. Daar waren plannen voor de opslag in voormalige gasvelden. Voor de opslag onder zee probeert het kabinet geld te krijgen van de Europese Unie. De opslag van CO2 is volgens minister Verhagen een nuttige techniek... om de klimaatverandering tegen te gaan. In de tussentijd moet Nederland omschakelen naar andere vormen van energie. De antiregeringsprotesten in de Arabische wereld breiden zich verder uit. Vandaag gingen duizenden betogers de straat op in Bahrein. Geïnspireerd door de opstand in Egypte en Tunesië... hadden ze vandaag uitgeroepen tot Dag van de Woede... De demonstranten eisen grotere politieke vrijheden en een nieuwe grondwet. De politie in Bahrein schoot met traangas en rubberkogels op de betogers. Er viel zeker één dode en tientallen mensen raakten gewond. Ook in Jemen en Iran werd vandaag gedemonstreerd. In Jemen kwam het opnieuw tot geweld tussen de politie en antiregeringsbetogers. En ook in Iran liep het uit de hand. Op verschillende plaatsen werden marsen voor meer vrijheid hardhandig neergeslagen door de oproerpolitie. Naar verluid werden tientallen Iraniërs opgepakt. De regering in Egypte heeft de EU gevraagd... om de tegoeden van leden van het oude regime te bevriezen. Verzoeken daartoe zijn binnengekomen bij de Britse en Duitse regering. Of het verzoek ook specifiek geldt voor de bezittingen... van de afgetreden president Mubarak is niet duidelijk. De EU blokkeerde eerder al de tegoeden van de Tunesische oud-dictator Ben Ali en zijn familie. Zwitserland besloot deze week... de tegoeden van Mubarak in dat land te bevriezen. Het weer, in het oosten regen, in het westen droog... temperaturen vanavond en vannacht een paar graden boven nul...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 Het is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is 3 over 9. Erwin hey, Bennebars is hier, want het is maandag en dan gaan we het natuurlijk hebben over het WK Allround dit weekend en uh, natuurlijk over Irene Wust. En we praten over doping in het wielrennen, uh, in het wielrennen ja, want bij schaatsen komt het bijna niet voor, maar toch soms wel. En de lijsttrekkers van de Eerste Kamer die gaan vanavond met elkaar in debat voor de provinciale verkiezingen van 2 maart. Onze politieke mannetje in Den Haag, Sievert van Linden, die volgt het voor ons. En Saskia Noord, de schrijfster, die presenteert vandaag op Valentijnsdag... haar nieuwe boek over seks en liefde, heet het, dat ze schreef samen met uh, de hoofdredacteur van de Playboy. En uh, ze gaat er ook mee th theater zien. Ranking the news. Maar eerst, Kink. Met het top 5 van Ranking the News. We beginnen met een fantastisch berichtje uit Staphorst. Dit is de situatie. In Staphorst, hè, de geboorteplaats van Jezus, was uit een tuinzaak voor duizenden euro's aan gereedschap gestolen. De politie wist alleen precies waar de dieven dat hadden neergelegd. En dus bedachten ze een plannetje. Eh, ze lieten de spullen liggen om de dieven op heterdaad te kunnen betrappen. Kijk, de bedoeling was natuurlijk om de dieven te pakken en de spullen weer bij de rechtmatige eigenaren terug te krijgen. Maar dat is dus, uh, ja, dat is dus misgegaan. Ja ging dus mis. En dat is best gek, want echt aan alles was gedacht. We, we dachten dat we een goede positie hadden, dat we alle uh, toegangswegen uh, in, in beeld hadden, maar de dieven hebben toch kans gezien om uh, op, een, uh, ja, op een andere manier uh, met de spullen het bos uh, uit te gaan. Een soort omgekeerde act of God, dus eigenlijk. Hoe het precies mis kon gaan, dat weet de politie niet. Je ja, waren zo goed mogelijk zicht op, op de spullen. Je probeert dan een zo, zo strategisch mogelijk positie uh, te kiezen, zeg maar. Maar goed, uh, u zult begrijpen van uh, als die spullen midden in de nacht in het bos staan... is het, uh, is het aarddonker en... Uh... En uh, b, het is ook gewoon hartstikke gezellig zo met je vrienden in zo'n bos. Nou, en dan let je gewoon soms eventjes niet op. Voor de eigenaren van de zitmaaiers en kettingzagen is het wel goed nieuws. Die krijgen hun tuinspullen vergoed van de politie. Op vier dan, de verkiezingen... Kijk, die, uh, die ene zijn dat, de belangrijke... Um, even kijken, ik had het hier staan, ergens in april... Of maart, maart. Oh ja, 2 maart. Provinciale statenverkiezingen, super belangrijk. Op dit moment, moment is er een debat bezig, net begonnen. Nou, en dan duiken er ook alle bekende bekoppen op van alle partijen. Bijvoorbeeld bij de protestacties van het openbaar vervoer. Want dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. Ja, het is hartstikke belangrijk om te laten zien dat je dit soort acties steunt. En we gaan vandaag ook het hele land door om uh, zowel de reizigers als de werknemers... in het openbaar vervoer te steunen en te laten zien dat dat voor ons topprioriteit is. Ja, en het komt natuurlijk ook hartstikke goed uit dat die acties nu voor de verkiezingen zijn. Meneer Cohen, had u hier gestaan als er geen verkiezingen in aantocht zouden zijn? Nou, ik, uh, ik denk het eigenlijk wel. Want ik vind dit echt een maatregel waar, uh, uh, waar ik het echt erg mee oneens ben. Mm -hmm. En uh, wat die maatregelen dan zijn, dat hoor je zo meteen. Later in BNN Today hebben we het nog over dat debat... waar echt alle grote sterren zoals Teenie Cox, Marleen Bart en Roel Kuiper aan meedoen. De verkiezingen zijn op drie maart. Twee maart, it. Yeah. <laughs> Goed, uh, dan nummer drie. Uh, schaatsen. Gisteren werd Skobref en Irene Woest wereldkampioen. En, en dus werden ze gehuldigd. Maar dat ging niet helemaal lekker. Ivan Skobref, de wereldkampioen... Ja, het kan zijn dat het aan het tijdstip ligt. Het is inmiddels zeven uh, minuten over twee, maar ik had Dit lijkt een andere variant. iets uh, heel anders verwacht. Foutje kan gebeuren. In plaats van het Russische volkslied toeten ze de Canadezen er een heel ander liedje uit, namelijk het volkslied van Wit-Rusland. Gelukkig ging het bij onze trots Irene Wust wel goed. Maar daar staat ze: Irene Wust. Eigenlijk wel leuker zo, hè? Beetjes anders, ja. een beetje, beetje swingend dit. Zometeen NBNNTD, meer dus over het schaatsen. Erbe Wennemars is hier te gast. Op twee dan de acties in het openbaar vervoer. Nico, goedemorgen. Goedemorgen Rob. Ik ben in de remise aan de Lekstraat in Amsterdam... waar ik een auto zie met allemaal spandoeken en symboliek erop. Wat de symboliek allemaal inhoudt, dat ga ik later nog proberen uit te leggen. Maar eerst een kort gesprek met directeur Pieter Schotten van GVB. Dus Schotten, ik zie GVB, HTM en RET gebroederlijk samen op de Nederlandse vlag. Ja, ja, lekker kort inderdaad. Iedereen deed dus mee aan de staking in Amsterdam. Iets met geld en het kabinet. Bent u boos? Boos, uh, boos en teleurgesteld, laat ik het zo zeggen. Teleurgesteld in, in, in, in politiek. Mooi dat dat nog steeds serieus wordt gebruikt. Boos en teleurgesteld. En dus reden er vandaag in Hoofdstad een stuk minder trams en bussen dan normaal. Of zoals deze woordvoerder dat zo lekker enthousiasmerend kan vertellen. 40% minder bussen. 40% minder trams, 40% minder metro's. Ik kon er net geen zuchtje uit, <laughs> metro's. En hetzelfde is morgen en overmorgen ook in Den Haag, en Rotterdam aan de gang. En zoals je al eerder hoorde, grijpen veel politici de acties aan om eens lekker mee te protesteren. Soms denk je wel eens bij zo'n actie, hè, nou gaat het regenen. Maar waarom gaat het regenen? Omdat ze ook hierboven zien dat dit geen goede maatregelen zijn. Oké, okay, dus gaat minder geld naar het openbaar vervoer en dus regent het prima. Uh, tot slot dan nog het zoveelste deel van de Wildersrechtszaak. Interessant wordt vandaag of de rechter ook gaat toewijzen dat hij de heer Schalke en de heer Jansen mag gaan horen hier op de zitting. De heer Schalke is uh, raadsheer bij het gerechtshof dat het Openbaar Ministerie opdracht heeft gegeven om Wilders te vervolgen. En die zou tijdens een dinertje uh, een belangrijke getuige, de heer Jansen, hebben geprobeerd probeert te beïnvloeden. Ja, dat was zo'n beetje de inzet van vandaag. Wilders en advocaat Moscovic kregen hun zin. De rechtbank beslist nu, ambtshalve dat als getuigen zullen moeten worden gehoord... Janssen, Schalke en Hendricks. Niet uit te sluiten is dat de rechtbank gevolgen kan verbinden... aan nieuwe feiten of omstandigheden die in deze kwestie aan het licht zouden kunnen komen. En dus moet het hele proces opnieuw worden gedaan. En daar heeft Geert Wilders nu al zin in. Hij, wilde, hij wil namelijk een boel weten van de raadsheer Tom Schalken. In ieder geval wat hij daar te zoeken had op dat etentje. Op het moment dat uh, de heer Jansen als uh, mijn getuige deskundige twee dagen later gehoord wordt. Uh, hoe hij dat in zijn hoofd heeft gehaald. En uh, nou ja, dat soort vragen. Dus ik verheug me daar zeer op. Ja. En dat was het voor vandaag. Morgen is er weer een nieuwe ranking op bnnsd.nl vind je meer? Inshallah, bedoel je? Huh? Ja, natuurlijk dat altijd. <laughs> ja. Ja, dat is goed. Luc, dankjewel. Ja. Zo meteen hebben we het over sport, want het is maandag, dan is Ermen Wennemars hier altijd. En dan kijken we uiteraard even terug op het afgelopen weekend. En we kijken ook naar heel andere dingen, zoals doping. John Mayer, ik kan het niet goed lezen. Perfectly Lonely, zo heet het. Het is maandagavond, dat betekent natuurlijk altijd tijd voor sport... in bnn 2 met onze enige echte eigen Erben Wennemars. Goedenavond. Goedenavond, Willemijn. Eerst natuurlijk eventjes over afgelopen weekend, WK Allround. Uh, Iedereen Wust, fantastisch, soeverein. Had je dat verwacht? Nou, ik had het... Uh... Ik, had het, ik wist wel hoe goed ze was. Ik uh, maakte me wel een klein beetje zorgen voor het weekend. Maar ik heb nu voor het eerst weer de echte Irene Wust gezien. die ik een aantal jaar geleden ook zag. Ze was helemaal vrij uit en ze schaaste echt geweldig. En uh, ze ja. was ook de, de terechte wereldkampioen. Ja. Dat was echt, uh, het zag echt, uh, er zo gemakkelijk uit. Het zag er ook gemakkelijk uit. Maar als het goed gaat, dan gaat het ook, ook gemakkelijk Bij de heren was het wel een beetje een ander verhaal. Ja. Dat was natuurlijk, uh, zocht, waren we waren natuurlijk op zoek naar, uh, naar, naar de opvolger van zijn kraam. En dan denk je dat, dat juist dat die mensen komen... die, die jarenlang tegen, tegen Sven gevochten hebben... dat zijn dan uh, Wouter Oldeheuvel en Harve Bokker. Die, die, die, die, die pakken het, het, het, het nu op. En die vielen weer tegen. Met name Wouter Oldeheuvel, ja, die, die viel echt tegen. Maar er waren dan twee andere jongens uit Nederland... Die, uh, die, die, de brani de nieuwe jonge jongens... Uh, jongens die dachten van... Hey, er is geen zwenkraam, nu komt mijn kans. Uh, en, en die hebben echt optimaal gepresseerd. Koen Wij, uh, die reed fantastisch tot na, na dag één gewoon eerste. En dat is toch een enorme prestatie. En Jan Blokhuizen, die gewoon heel solide vier hele goede afstanden reed. Ze reden allemaal dikke PR's. En dan kom je op een podium op een, op een, op een week al rond En dan heb je het gewoon fantastisch gedaan. Nou, wie er ook uh, ongetwijfeld heeft gekeken is Harm Kuipers. Hoogleraar Bewegingswetenschappen en Wereldkampioen Schaatsen in 1975. Harm Kuipers, goedenavond. Goedenavond. Ja, je hebt ook gekeken, neem ik aan. Ik heb uiteraard gekeken. Ja, van en genoten. En met laatste rit. Ja, ja, absoluut. Ik kan ja. het helemaal eens zijn met wat Erben erover verteld heeft. Ja. Schitterende wedstrijd. Um, ja, je bent lid van de, van de medische commissie van het I ISU. En dat betekent dat je schaatsers test op dopinggebruik. En, en ook andere sporters. Ja. Je hebt daar dus heel veel verstand van. Zometeen hebben we het over dopinggebruik in de sport. En dan vooral bij wielrennen. Maar Erben, eerst eventjes. Jij kent Harm goed, want die heeft jou uh, wat tientallen keren uh, getest. Ja, tientallen keren. Ik denk wel vijftig denk, wel, denk wel, denk wel keer, misschien, misschien wel honderd keer. Heel vaak gecontroleerd natuurlijk. Als je heel goed bent, dan word je vaak gecontroleerd. En ik moet zeggen, ik mag altijd heel graag bij, bij, bij Harm komen. Want de dopingcontrole en erben, maar dat gaat eigenlijk niet, niet, goed, niet goed samen. Want ik kan namelijk niet tegen injectie naalden. En er moet af en toe bloed, bloed af, afgenomen worden. Dus dan moet ik altijd een speciaal plekje hebben. En Harm wist dat. Dus dan, dan, dan, als, als Erwin naar een doopcontrole moest, dan ging die eventjes ergens rustig liggen. En dan kon die erg rustiger dat bloed aftapt worden. Ja, wat ben je. Nou, ja, je bent dus nooit uh, positief getest. Nee, nee, nee, nee. Ik ben nooit positief getest. Nee, betekent, ik... En Harm, betekent dat gewoon dat Erwin het heel slim gespeeld heeft? Of is het een, een schone jongen? Hij heeft heel stem gespeeld door niks te gebruiken en heel hard te schaatsen. Ja, ja, ja, zo kan je het ook zien. Hé, <laughs> ja. hey, maar afgelopen, week, af, afgelopen weekend was het natuurlijk ook weer een ander iets. Want het was het, het rentrée van Claudia ze werd Twee jaar geleden ze werd ze geschorst omdat ze doping zou hebben. Jij was toen lid van de, van de commissie ja, van... Ja, ik, ah, ik heb de bloedafname oh. gedaan toen. Ja, ja en dat heeft, eigenlijk heeft ze jou ook gewoon verantwoordelijk gehouden... voor wat er daarna eigenlijk allemaal gebeurd is. Um, nou, in ieder geval, ze heeft, ze heeft tegen mij aangeschopt, maar tegen iedereen aangeschopt. Ja. En uh, heeft dat eigenlijk bijna gedaan tot, ja, tot op de dag van vandaag. Mm -hmm. ja. En in Duitsland uh, zijn er toch wel heel veel mensen die, die, die, die, die toch zeggen... van uh, ze heeft niks gebruikt, er is niks gebeurd. Uh, is dat nou... Uh, hoe kijk je daar Kijk, ik heb altijd, als iemand zegt tegen mij van... ik heb niks gebruikt, ik heb niks gebruikt... en dan geloof ik haar op een gegeven moment toch een klein beetje. Maar is dat, heeft ze wel, was ze wel gewoon echt een, echt, echt een speler? Nou, in ieder geval, die bloedwaardes die wij gevonden hebben... die waren zo abnormaal, dat het echt abnormaal was... Mm. Uh, dat er geen andere verklaring kon worden gevonden. Nou, ze heeft uh, in drie of vier rechtszaken heeft ze geprobeerd met al de deskundigen die zij kon uh, inhuren... om te bewijzen dat er iets aan de hand was. Mm. Uh, ja, alle deskundigen die ze hebben ingeschakeld... die hebben uh, niet uh, de, zeg maar de rechters of de mensen die op beslissen kunnen overtuigen dat er toch een andere oorzaak was dan uh, gemanipuleerd. Nou ja, gisteren dus wel de rentree gemaakt. Um, wat ik me afvroeg, u, u, u, je bent de doping-expert van Nederland, uh, nou ja, of een van de in ieder geval. Uh, komt dat veel voor in de schaatsport, dopinggebruik? Nee, bij schaatsen is, schaatsen is eigenlijk een vrij schone sport. Uh, ik wil niet zeggen dat het niet voorkomt. Hè. We hebben af en toe wel een geval, een paar jaar geleden Kotschuga van, van Belarus, dus wit Rusland zijn uh, nu. Mm -hmm. uh, nou, we doen ook intensief urinecontroles plus bloedcontroles. Juist om die sport ook zuiver te houden. Want als er één sport is waar met name EPO en EPO-achtige dingen helpen, dan is dat schaatsen. Ja. Dus, uh, maar hoe kan het dan dat er zo weinig gebruikt wordt? Nou, dat heeft, heeft te maken met ten nou, eerste controle. Hè. De, de, de pakkans is heel groot. Uh, en ja, er heerst ook een hele andere cultuur dan bijvoorbeeld dan bij wielrennen. Ik, ik, heb, ik heb ook dat, dat gevoel, Harm. Maar als ik dat, dat dan vertel, hè, als, ik, als ik denk van... Weet je, mijn sport is schoon en jullie sport, het wielrennen, is een zieke sport. Hè, hoe kan ik dat nou eigenlijk aantonen? Dan kan ik het niet aankomen zitten met ja. Via... Daar zitten moeilijke of slechte verzorgers in en het is een cultuurtje. Kunnen we ook objectief aantonen dat de ene sport zieker is dan de andere sport? Jullie hebben natuurlijk heel veel uh, bloedcontroles gedaan. Zijn daar, zijn, is daar een tendens? Is daar een grafiek waarin je kunt aantonen... Hey, ik kan gewoon bewijzen, deze sport is, wordt meer gebruikt dan in die sport? Nou kijk, een van de methodes om het te vergelijken... dat is zeg maar, het aantal controles wat gedaan wordt en het aantal positieve testen wat gedaan wordt. Nou, het percentage positieve testen bij Wuren is vaak toch groter dan bij het, uh, bij het schaatsen. Uh, u, legt, u legt het heel goed uit, maar voor de normale mensen is het, is het moeilijk te begrijpen. En dan hoor ik ook bijvoorbeeld vandaag weer, dat, dat, wat vandaag weer het nieuws van de dag is. Alberto Contador, door, door de Spaanse ja. wielerbond vrijgesproken van doping. Uh, weet je, de ene bond spreekt hem vrij en dan wordt hij weer ergens, ergens veroordeeld. Ja, hoe, hoe kan toen, dit, hoe, Harm? Hoe zie je nou nou? Ja, nou er komt er door. Ik toevallig kreeg ik vandaag van Via Waarde dus ook een mail... Ja. Het, het blijkt met name dat in uh, China, daar zijn bepaalde supplementen en ook zelfs uh, voedingsmiddelen. Uh, als je daar dus in de restaurant gaat eten, dan heb je kans dat je, wat komt overkomen is, klembuterol uh, in je lichaam krijgt. Want het blijkt namelijk dat daar in de, in de, in de veeteelt heel ja. veel klembuterol wordt gebruikt. Want daar groeien groei, zijn... groei koeien van, hè, geloof ik. Daar krijg je flink vlees van. Ja. Alleen uh, staat op een verboden lijst. En op grond van dat feit uh, is denk ik, heeft hij gezegd van ja, maar de kans... Het dus ja, is de toch de een Harm. Als, als, als zulke dingen, zulke grote sportmensen eerst gepakt worden, uh, uh, veroordeeld worden en daarna worden, worden ze weer weer, weer, weer vrijgelaten. Ja. In zo'n sport, hoe kan dat nou? Hoe kun je dan nog, nog, nog mensen? Hoe, kun je mensen wat, hoe kunnen we hiermee omgaan? Hoe? Nou, kijk, wat in ieder geval in de Wiel en de rij ook gebeurd is uh, nu, ja. en wat niet had moeten gebeuren, dat uh, zo gauw een, een waarde verdacht is, dat het bij de, wiel en de rij ook op straat lag. Ja. Ja. Ja, dat is natuurlijk heel vreemd. Kijk, als ik de zaak Pech zijn als voorbeeld... Juist ja, niet. moet meteen om een bedrijfstraat. Nee, helemaal niet. Ik bedoel, eerst werd alles uitgezocht... Ja. Tot, uh, over, tot men overtuigd was van... ja, dat is toch echt abnormaal. Dus Nog. ook van hun kant deskundig hebben we naar gekeken. Nou, en toen is het uiteindelijk tot een, een, een rechtszaak gekomen... en toen die rechtszaak ja, positief uitviel. toen is het pas naar buiten gebracht. Ook in het geval van Contador... hadden ze, denk ik, als die waren abnormaal was... hadden ze eerst eens de koppen bij elkaar moeten steken van luister... Is er niet een andere verklaring dan wat nu is? Dat ja. is kennelijk niet gebeurd, iemand heeft gelekt. Dan heb je natuurlijk ook media, is ook een eigen dynamiek. Hè? Ja. Waarbij ja. ja. mensen wel. natuurlijk niet altijd slimme beslissingen nemen. Dus ik denk gewoon dat de zaak komt door. Ja, het is dus helemaal verkeerd ja. uh, afgehandeld. En bovendien, hij is nu als een soort crimineel uh, ja, dat, die Dat is. niet verder niks in handen. Het leeft nu wel aan hem, ondanks on on on dat hij nu is vrijgesproken. Maar komt door, is dus onterecht voordeeld. Ik denk wel, ja, ik denk het wel. Ja. Goed. Dank Harm Kuipers voor uh, toelichting hierop en uh, nou ja uh, wielrennen dus uh, een smerige sport ja. Erben. Ja, ik vind het toch moeilijk want uh, nu uh, uiteindelijk uh, onze eigen conclusie is dat komt door onterecht gepakt is en dat perstijn terecht gepakt is en ik zeg dat schaatsen ja. clean is. Dus dat is het grote probleem. Ik wil graag objectief kunnen bepalen van waar, waar zijn we nou weer mee bezig en ik denk dat de geloofwaardigheid met dopinggebruik en met de controles erop dat dat een heel groot probleem is op dit moment. Ja. Maar jij bent nooit gepakt. Ik ben nooit gepakt. En ik weet, ik kan het beter, ik heb ook nooit doping gebruikt. Dankjewel Harm Kuipers. En dankjewel Erwin Weddermars. natuurlijk. En tot volgende week. BNN Today. Straks hoor je hier in BNN Today alles over het debat tussen de Eerste Kamerlijsttrekkers dat op dit moment bezig is. Nu even al wat meningen van mensen die online zijn. Peter Valstar die werkt op het VVD-partijbureau. En die vindt dat de VVD-fans er bekaaid van afkomen. Volgens hem zit het VVD-publiek weer weggemoffeld in een hoekje achter de camera. En PVDA, SP en D66 zitten eerste rang. Boudewijn Ster die vindt dat het te veel gaat over de Eerste Kamer. Hij zegt. En ik maar denken dat we straks onze provinciale volksvertegenwoordigers moeten kiezen. Uh, SP-lijsttrekker Tini Cox die was zojuist in het debat veel aanwezig. Sommige mensen vinden dat hij heel lekker bezig is. Anderen zeggen juist weer dat hij onbeschoft is. En ook de kerstverse PVV-lijsttrekker Margiel de Graaf die komt vanavond in actie. Op Twitter, op Twitter vinden veel mensen dat hij het uh, goed doet. Zometeen de mening van ons eigen mannetje in Den Haag. Siebert van Lien, en die kijkt van ons naar het debat. Ja, vandaag een speciale Exit Holland van onze eigen BNN-collega Frank van der Lende. Exit Holland. Samen met twee BNN-collega's ben ik in Kosovo. In Peja. Helemaal aan de oostkant van Kosovo. Daar geven wij les aan jonge journalisten over hoe ze jongeren radio moeten maken. We zitten bij een lokaal radiostationetje en daar um, zitten we in een, ja, een oud gebouw dat een beetje vervallen is. Leuk detail, er is geen wc ook, dus we plassen steeds netjes buiten om de hoek. En daar binnenin is een klein zaaltje en daar zitten we met een gaskachel... met ongeveer 7, uh, 8 studenten die we lesgeven in het Engels... maar dan weer worden vertaald naar het Albanese en naar het uh, Servies. Dus zitten totaal zijn er twee tolken en daar proberen wij zijn radio bij te brengen. Um, en hoe je radio maakt voor jongeren. En dat doen we twee dagen, geven we les, acht uur per dag ongeveer... En ondertussen gaan we met z'n eten, horen we veel over de problemen hier, over het verschil tussen de Serven, en de Albanese en de Bosniërs. En natuurlijk ook nog een beetje radio te leren maken. Vingers. die Sascha is de organisator hier in het dorpje net naast Peja. Hij heeft ons hier naartoe gehaald. How's gaat going, de training? I'm fascinated by what you guys done today and yesterday. This is an opportunity for young people to meet, to have fun, to learn together, and this is an opportunity to have uh, three different ethnic communities uh, together. It's a great success for for, uh, for us, for our NGO, and for this region of South Kosovo, I'm really impressed. They're laughing with each other, they make jokes around, this is really special that deze guys hier inside do that? doen a few een paar jaar geleden, misschien a decade geleden, uh, uh, we couldn't en such, such, uh, uh, zo'n uh, project Maar het is een tijd ze hier ik ben we in Pristina project Karel Brans. Ik werk uh, op de Nederlandse ambassade in Kosovo, Pristina. Wij lopen hier nu twee dagen rond en merken dat er nog heel veel... Uh, nou ja, het is moeilijk om met de Albanezen en de Serven en ook nog de Bosniërs... Dit is ook een manier volgens mij om elkaar samen te brengen. Ja, dat was ook de oorspronkelijke bedoeling hè, van, van, van deze activiteit. Dat we dus uh, ja, de, de Servische minderheid, de Albanese meerderheid... en als het nog Bosniak uh, vertegenwoordigers zijn, bij elkaar te brengen. En dan is zeg maar... De media is een heel effectief bindmiddel hè? om gezamenlijk programma's op te zetten, die uit te zenden. Dat men ook begrijpt dat vertegenwoordigers van de verschillende bevolkingsgroepen dezelfde problemen hebben. U bent net even binnen geweest in ons trainingscentrum. Wat vond u ervan? Nou, ik ben eigenlijk nog nooit in de studio geweest. Dit is de eerste keer dat ik zoiets zie. Ik heb dus geen vergeleken materiaal. Ja, ik, ik vond het heel professioneel. Heel leuk en bijzonder gezellig, natuurlijk. Mira! Vivo! Heel vrienden! Kiki is een van de deelnemers aan de training die wij geven hier. De radiolessen. Do you like the training? Yes, I like training. It's is nice training today. Yeah, do you like the other people in the, in the group? I like the group. I like the training. I like the teachers. And uh, it's is nice training today. Did you made some friends here? Yes, uh, I know het. Uh, but uh, with Serbian, I have me uh, in training for first time. en wij zijn samen naar Kosovo gegaan om les te geven aan journalisten... hoe je jongeren radio en tv maakt. Ja, klopt. Hoe vond je het? Ik was een klein beetje zenuwachtig, omdat ik... Nou, ik kan niet heel erg goed Engels, het, het gaat wel oké, okay, dus ik moest presenteren prima. En toen bleek, eigenlijk wist ik niet van tevoren, dat er nog twee verschillende groepen waren. Die, ja, ik kan me dat zelf niet voorstellen dat die echt tien jaar geleden nog gewoon in, in oorlog waren. En denk je dat je ze ook een stapje verder hebt kunnen helpen, de Albanese en de Serven... om ze dichter bij elkaar te brengen? Ja, denk ik wel. Ook echt door middel van humor, ook, ook met jou echt erbij. Was wel echt lachen, zoals ja, we zeiden tijdens de lunch, dat zijn misschien wel kleine dingen. Maar die zijn wel echt belangrijk, weet je. Op een gegeven moment zat iedereen te grollenbollen en daar gaat er dan echt nergens over. Maar het is wel echt lachen. Je denkt, ja, die zijn echt wel dichter bij elkaar gekomen. Dus het is een geslaagde missie voor jou, maar ik denk helemaal voor de mensen die hebben meegedaan aan de training. Ja. Op staat een filmpje van Franks avonturen in Kosovo. You know, some people just don't realize that, you know. It's, it's real. Bad, and it just, it just gets better. See, they're trying to tell me. It gets better. Het is half tien. Tijd voor het nieuws. Hier is Martijn van Beek. Radio 1. Het NOS-journaal. De PvdA en de SP verwijten het kabinet dat het de rekening van de crisis oneerlijk verdeelt. In een NOS-debat voor de Provinciale Statenverkiezingen... zei PvdA Eerste Kamer-lijsttrekker Bart... dat het kabinet veel meer zou moeten uittrekken voor onderwijs en zorg. D66-lijsttrekker van Boksel sloot zich daarbij aan...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 Ja, Valentijnsdag. Natuurlijk de perfecte dag om het boek over seks en liefde te presenteren. Dat zijn de columns die eerder in de Linda stonden over de verschillen tussen mannen en vrouwen. Geschreven door Playboy hoofdredacteur Jan Heemskerk en schrijfster Saskia Noord. En die laatste keer dan natuurlijk van haar bestsellers zoals De Eetclub en Terug naar de Kust. Saskia, goedenavond. Goedenavond. Ik heb nog niks gehad vandaag. En jij? Nou, nee, Ik zit hier al de hele dag bij de deur. <laughs> ja. Er is nog niets binnengekomen. Nee, nee, maar dat nee. kan nog, hè? De post is nog niet geweest. Dus, uh... Nee, precies. Nee, ik, ben, uh, ik, ik heb nog ben een hoop. vandaag naar BNM vertrokken en ik hoop als ik vanavond thuis kom om 11 uur dat het er. Toevallig een hele stapel ligt. Verwacht ja, je we nog een uh, sms' en facebook? We bedoelen ja, ja, nee. nergens gebeurt iets, <laughs> nee, helemaal niets, dus nee, nee, nee. nee. En uh, ik, ik heb mijn hele leven nog nooit iets voor Valentijnsdag gehad, dus uh... nee. Het nieuwe boek, dat tenminste die bundeling, dus columns die jullie uh, samen nu hebben. Jij en Jan mm -hmm. Heemskerk. En vanaf september gaan jullie daarmee de theaters in. Vanavond yes. het voorproefje in Carré en het heet de mm -hmm. Sas en Jan zelfhulptour. Ja. En dan denk ik zoiets, nou ja, zoals en aan Jan en dan een hele avond <laughs> voor al uw vragen over seks en liefde. Ja, dat klopt. Daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja. En we, we, we, Jan en ik hebben elkaar geholpen aan informatie over mannen en vrouwen. En nu, nu helpen we andere mensen daar ook aan. Want die kunnen dan ook vragen stellen uit het publiek van, ik ben voor de derde keer verlaten, wat nu? Ja, nou het moet wel een beetje iets meer toegespitst zijn op hè, wat je nou niet begrijpt van mannen. Of waarom een man iets, zoiets doet. Ja. En dan gaat Jan uitleggen hoe dat werkt. En hij uh, doet dat ook behoorlijk eerlijk. Dus uh, soms is het niet fijn om te horen, maar wel verhelderend. We, we bellen hem zo, nog, zo meteen nog even, Jan Heemskerk. Ja. Um, maar eerst even uh, interessante thema's en vragen die jullie opwerpen in dat boek. Zoals, mm -hmm. waarom houden vrouwen tegenwoordig van jonge mannen? Ja, ja, dan kan je toch wel zeggen dat het de... een beetje een hype is geworden, hè, inmiddels. Ja, dat is ja. ongelooflijk. Ik heb even voorbeelden. Um, nou, bekende vrouwen die het met jonge mannen doen. Madonna, Patricia Pai, Demi Moore. En dan natuurlijk die, die serie Cougar Town met uh, Courtney Cox. Uh, ja. Die gaat over een veertiger die achter jonge mannen aan zit. Hebben we even ja. een fragmentje van. Wat denk je van? Ik was gewoon seks met jou op een beach at sunrise. Oh, dat is Here's Hier is wat ik niet vind. We're never having sex at sunrise. It's way too early. Have you ever done it at the beach? I mean, there is sand everywhere. Just... Ugh. Also one word, bugs. <laughs> ja, ja, die jongen die zegt, ik wil dus seks met je hebben op het strand. En zij, de ervaren veertig zegt hallo, ja. al het zand en beestjes. Ja, en uh, dan ben je ook moe. Dan dan ben je, ben je moe, ja. Herkenbaar, dit? Ja, uh, niet voor, uh, voor velen, denk ik wel. Uh, je kan er ook goede grappen over maken. Wij, wij hebben dat stukje over... Uh, het vallen op jonge mannen al, uh, volgens mij, anderhalf jaar geleden geschreven. Toen was het, mm -hmm. nog niets, het is nu ineens, wordt het enorm opgepikt. Ja. Uh, vooral door mannen, ik denk dat ze zich een beetje bedreigd voelen. <laughs> dat ze ineens uh, dat de concurrentie van een jongere soortgenoten krijgen. Ja. Want jij, uh, en... jij, jij bent zelf, jij bent geloof ik, een paar jaar geleden gescheiden, nog niet zo heel lang. Ja. Maar is dat iets waar jij na je uh, huwelijk ook dacht van, nou ik ga, ik ga het speelveld wat verbreden? Nou, ik dacht niet na mijn huwelijk van ik ga een speelveld op hoor. Ik was, uh, als je net gescheiden bent, denk je de eerste jaar en soms wel twee jaar van, laat mij uh, van mannen verschoond blijven voorlopig. Ik, ben het, <laughs> ik heb het ja? gehad. En als je dan begint weer uh, te daten en op zoek te zijn, dan... Uh, ja, dan, dan je kan kiezen. Dan kies je natuurlijk voor het voor het goed ogende exemplaar. Nou, nou ben ik zelf niet zo heel lang geleden gescheiden ook. En mm. eh, nou hoef ik niet per se alleen maar nee. jongere jongens tegen te komen, maar. Die kom ik alleen maar tegen. Dus het is een beetje, het is een beetje noodzaak ook. Ja, nou ja, het vreemde is dat, uh, dat, zeg, ik weet niet hoe oud jij bent, maar veel mannen van rond de 40, 50. ben ik. Nou ja, zeg maar, ja. de, de categorie mannen waar je dan misschien uh, in zou vallen, die, die gaan uh, ook op zoek en nog veel bewuster en publiekelijker naar een hele jonge vrouwen. Ja. Dus die markt, die is heel moeilijk te betreden. En dan ja. ligt daar, daaronder ligt, die andere markt. Ja, maar ik vind, ik vind het soms, denk ik, ja, het is dus of 25 of boven de 45 voor mij. Dat vind ik dan, ja. Ja, dat had ik ook gedacht. Het is zo rond, uh, zeg maar, bij mij rond 30 en dan daarna komt 60. Ja. En wat prefereer je dan? Nou ja, dat lijkt me duidelijk. Ja. Dat, er zitten natuurlijk veel thema's in jullie boek. En een van die, een van die thema's is ook hoe, hoe je de echte liefde vindt. Ja. Dat ze... Mooie vraag, denk ik. Mm -hmm. uh, want ik heb begrepen dat jij inmiddels alweer een nieuwe liefde hebt. Ja, ik heb uh, een, een nieuwe liefde gevonden. Of is dat uh, niet, <laughs> eigenlijk niet bespreekbaar? Je mag wel <laughs> weten, maar ik ga daar ook niet uh, in details op in. Maar... Nee. Nee, maar je schrijft daar natuurlijk wel over in ja. die column, ook aan Jan. Um, uh, er zijn genoeg luisteraars die nu hun oor spitsen van... Goh, ik hoe, wil vind dat, je, ik, ja, hoe, hoe vind je iemand? Het, ja, de geschikte. Nou, ik vond, ja, ja, dat vond Jan een hele moeilijke vraag om te beantwoorden... De liefde is natuurlijk ook ontzettend uh, heel veel toeval en, en een soort van lotsbestemming. En Je kan heel lang zoeken en op het moment dat je het zoeken opgeeft uh, bij de Albert Heijn om acht uur morgens uh, je nieuwe liefde tegenkomen. Net als je denkt, dit vind ik eigenlijk heel leuk, dan, ja. Ja, ja, dan, ja, dan, dan is hij daar. Gaan we even Jan Heemskerk bellen? Misschien moet je nog een keer aan Jan vragen hoe, uh, hoe je de uh, ware liefde vindt. Hij weet het. Hij weet het. Jan Heemskerk, de hoofdredacteur van Playboy. Goedenavond. Goedenavond. Ik had het net over, met Saskia over uh, een van de thema's uit jullie boek. Hoe vind je dan, na nou al dat leuk, hartstikke leuk, al met al die jonge jongetjes... maar hoe vind je uiteindelijk dan de ware liefde? Saskia zei, ja, dan moet je misschien maar aan Jan vragen. Die ik weet ik blijf, het. Ik blijf zitten met een makkelijke vraag. <laughs> <laughs> <Ja. laughs> nou ja, hopen en bidden. Hè. Ja, ik denk, dat heeft mij nooit windeieren gelegd. Veel smeken en... Uh, Nee, ik denk uiteindelijk de, de ware liefde is denk ik een, een kwestie van uh, op een gegeven moment een, een mooi stukje compromisbereidheid. Denken, nou, goed, het is misschien niet de man die me iedere avond tot 14 hoogtepunten brengt. Of, of een Jaguar in de garage heeft of zes huizen op die pizza. Maar al met al, zit er wel eentje waar ik het de komende 20 jaar mee uitzing. <lacht> en, en, en ja, weet je, een beetje optelsom. En dan moet je ook een beetje slikken, maar af en toe van nou ja, goed, het is. Uh, dat klinkt... George Clooney, ja, maar ik vind dat... het niet echt heel romantisch, Jan, nee, wat je nee. nou zegt. Nee, dit, dit, maar ik vrees dat het leven over het algemeen ook niet zo vreselijk romantisch is. Dat romantisch zit in momenten. en oh de ware my liefde, God. Ja. Sterker nog, ik vind het pijnlijk, realistisch. Ja. Is het. Wij maar wachten hier op die Valentijnskaarten, maar die komen dus gewoon niet. Nou, dan kan ik zie nog iemand werkelijk helemaal <laughs> nakko vandaag. Ik dacht, nou, ik heb maar... Ik heb nu al fans, maar niks hoor. Ik heb het nee. alleen maar na... Nou, nee. hey. Jan, jij bent hoofdredacteur van de Playboy. dan ben je ook nog al honderdduizend jaar gelukkig getrouwd, schijnt het. Honderdduizend nou, jaar, ja. Ja, lang. Met de hoofdredactrice van de, van de FIFA. Ja. Um, en, en er gaat er onder andere een hoofdstuk in jullie boek over... Uh, wat is er mis met een aardige man? En nou, sch nou schijn jij... Eigenlijk daar een beetje het, het voorbeeld voor te zijn voor de aardige man. Ja, ja. ja tot, tot mijn eigen verdriet ook wel hoor. Want ik had het ook graag anders gezien. Ik had ook liever die, uh, die klootzak willen zijn... waar die vrouwen zich allemaal laten gooien En dan dus je het dan vervolgens achterlaat met de puinhopen. Dat is veel, uh, veel stoerder eigenlijk. Ja. Maar ja, zo ben ik niet gebakken. Ik zag uh, al snel in dat uh, iemand een licht overgewicht en een bril... het uh, over een andere bloes zou moeten gooien... als hij ooit nog aan een vrouw wil komen. Maar wat is jouw geheim dan, Jan? Hoe nou, heb je ja. dat toch gedaan? Lang wachten, heel aardig zijn, echt zachtjes die comfortzone binnendringen, een beetje leuke vertrouweling worden en ineens als het dan niemand wat meer verwacht keihard toeslaan en dan moet je ook in één keer, zeg maar, uh, goed zijn, zeg maar. Dus mensen moeten vrouwen vreselijk verbazen god jeetje, je was zo aardig en dat je ook zo goed in bed bent. In moet ja. één keer raak zijn, dus je moet ja, tot de puntjes voorbereid zijn, echt alles klaar hebben liggen, om, uh, onvergetelijke ervaring. Van en dan heb je dus één of twee kansen in je leven hè? die moet je pakken. Ja. En die heb jij gegrepen. En waarom is, want jullie kennen elkaar al twintig jaar, geloof ik. Waarom is het, dat klinkt, en dan jullie kunnen het zo goed met elkaar vinden, schrijven columns, wat nu een boek is geworden, waarom niet uiteindelijk met elkaar geëindigd? Nou ja, het komt omdat zij, echt gruwt van mijn lichaam en ik, heel eerlijk, ben ook een beetje van het dus ja nou, ja, nee, je, hoeft dat niet, je hoeft ook niet te overdrijven. Ja, en is een groot woord, maar ja, laat ik zou zeggen dat het me veel doet. Even, um, uh, tot slot, Jan, um, jij, ik bedoel, hoofdredacteur van de Playboy, en dus schijn je ook nog de, ide of, nou ja, de ideale man, de, de rustige, de vertrouwende, vertrouwwekkende en de trouwe ja, die, man te zijn. Die praatman. Weet die je? praatman, ja. Ja, de schouder, de broer. De steun en toelaat, <laughs> ja. ja. ja. enzovoort. En dan gaat het uiteraard ook een overstuk in jullie boek over, over vreemd gaan. Um, hoe, hoe moeilijk of ontzettend makkelijk is het voor jou om van al die mooie, leuke, fijne dametjes af te blijven die nou, Dat is heel makkelijk. Dat is zo. Ik ben, ik ben 48 en ik zou toch wel vrij triest zijn als ik nou nog moest moest hebben van kortzondige avontuurtjes met meisjes van 20. Nee, dat, dat zouden met kinderen kunnen zijn. Weet je wel? Dat echt, dat nee, dat, is, dat kost me geen moeite. Ja, dat komt er heel overtuigd uit. Nee, als er al iets dreigt, dan zijn dat een ander soort vrouwen. Die zijn wel wat ouder zijn. Die kan niet ja, dan heb je kan meer eerst uitkiezen op hun talent, zeg maar. Allerlei mooie, spannende dingen. Jan Heemskerk, dankjewel. Ja. Ik ga nog even nee, een paar graag. vragen aan Saskia stellen. Dankjewel. Tot ziens. tot ziens. Doeg. Even, Saskia, hoe, hoe, want deze columns heb je samen met Jan geschreven... Er zal ongetwijfeld heel veel echt in zitten, maar ook uh, ja. natuurlijk wat overdreven. Ja. Hoe, hoe eerlijk durf jij te zijn? Nou ja, ik vind uh, ja, als je zo'n kolom hebt voor, uh, voor een uh, damesblad of een vrouwenblad, dan moet je, je moet wel om de lezer moet je al iets geven van jezelf. Mm -hmm. uh, en als je niet heel erg eerlijk bent, dan wordt het heel snel een soort cliché. En dat, is, dat hebben we al genoeg gehoord. Dus ik probeerde wel zo dichtbij mogelijk te komen, maar ik maak natuurlijk niet alles mee. Ik heb, ben ook maar een simpele ziel. Maar ik heb natuurlijk wel een heel arsenaal aan vriendinnen. En uh, ik heb wel eens gezeten dat ik zei, nou we gaan nu vijf vragen voor Jan verzinnen. Nou, dan komen de verhalen, je, iedereen maakt wat mee, en, uh, zeker als je, als je alleenstaand bent. En herkennen die vriendinnen zich achteraf dan daar ook in? Nou, niet echt letterlijk, maar ze herkennen natuurlijk wel de vragen. Dit zijn natuurlijk ook archetypische vragen, ik denk dat iedereen wel iets herkent in de vragen en in de antwoorden. Van die dingen als, waarom maken man het huis nooit gezellig? Ja, man alleen. Dat je zo'n matrassen en twee grote boksen ziet. En dat is het dan. En een doos Bami van een week oud. In de ijskast. En dan kom je ook nog met een nieuw boek. En dat is, wanneer komt die uit? Ik hoop eind van het jaar. Ik ben flink aan het schrijven overdag. En het idee is dat het november verschijnt. een tipje van de sluier, waar gaat het over? Ibiza. Aha. Het Feesteiland. Ja, ik bedoel, ja, dit gaat over Ibiza. Dan weten we het wel. En soort natuurlijk heel veel nadigheid. De andere kant de andere van ka de medaille. Okay. Ja. Dat is wel vaag, hè? Sprikkelend, hoop Prikkelend. ik. Ja. Maar goed, eerst dus even dit boek over uh, seks en ja. liefde. Samen met Precies. Jan Heemskerk. En daarna dus in december ongeveer. Wat is het najaar, uh, je nieuwe boek. Echt? Yes, laten we het hopen. Ja. Saskia Noord, dankjewel. En uh, succes met alle levensvragen over mannen en vrouwen. Heel goed, jullie succes. Okay, Dankjewel. Hoi, hoi, hoi. je See her. is Dirk Henry, this one's for you. Ja, op Nederland 2 dan zijn de lijsttrekkers van de Eerste Kamer druk aan het discussiëren uh, in het verkiezingsdebat. Alle partijen die proberen vanavond stemmen te winnen, uh, nee, of de kiezers op zijn minst, dan naar de stembus te krijgen. Siewert van Linde, ons mannetje in Den Haag, is even hier in de studio. Hi, goedenavond. Hi, binnen Jij volgt het debat voor ons, want ik volg het ook wel, maar zo in de studio hier en dan hoor ik het niet. En dan zie ik het wel, en dan vallen toch vooral de wallen van Rocher van Bokstel op. En daarom ben jij hier, want jij, kan, jij hebt het wel gevolgd met tekst. Dan kan je toch net iets meer vertellen. Ja, De vraag is natuurlijk, is, is het wat? Knalt het een beetje? Gaat het los? Nou, het is wel wat. Als je de Eerste kamerdebatten normaal gesproken volgt... dan kun je vrij goed dommelen in die prachtige zaal... met die bladeren op de achtergrond en dat prachtige plafond. Maar het is nu toch wel wat spannender. En het lijkt zelfs wel een beetje op een Tweede kamerdebat En dat kan ook gelijk wel een beetje de kritiek zijn. Want uh, ja, je begint je onderhand toch wel af te vragen... met die verkiezingsdebatten. Waar gaan we nou op stemmen? De provincie, de Eerste Kamer? Het lijkt wel een soort van landelijk verkiezen... Voor de Tweede Kamer. Het is allemaal uh, af en toe behoorlijk uh, diffuus, mm. maar uh, uh, vooral de laatste 20-30 minuten beginnen toch echt wel toe te spitsen hè? en beginnen ze ook verder te worden over hoofddoekjes, over, uh, nu over de stabiliteit van het kabinet. En ze begonnen met onderwijs en uh, ja, daar durven ze toch wel fel op elkaar te zijn. Ja, en er was natuurlijk uh, nog uh, een beetje twijfel of de PVV erbij zou zijn. Ja, de PVV zou, uh, zou bij dit debat waarschijnlijk wel sowieso aanwezig zijn geweest. Maar ja, de PVV zegt nog, nogal vaak af voor uh, debatten. En ze hebben pas uh, sinds gisteren eigenlijk een, uh, een nieuwe man in, uh, in Den Haag die in het openbaar spreekt. Ja, en die was er wel bij. En uh, ja, dat was gelijk wel weer de outsider. Dat merk je duidelijk. Maar Noas, ik wil er best even op antwoorden, want ik hoor nog ja, ik hoor heel, heel veel Koeterwaals uit de jaren 70, 80 en 90 hoor ik hier terug. Ja, het ja. Goed erwaals. <laughs> ja, dan moet je natuurlijk je gelijk even afzetten. En ergens heeft deze man natuurlijk ook wel ontzettend punt. Want op een gegeven moment uh, in zo'n debat gaan ze de, de sprekers voorstellen. Hè, dan heb je het over uh, Roger van Bokstel, Luc Hermans, uh, Marleen Bart. Allemaal toch ook politici letterlijk, zoals Michiel de Graaf zich uit de jaren 90 of begin 2000. Uh, en uh, ja, zo praten ze toch ook wel een beetje als je het hebt over immigratie. hoor Het gaat allemaal weer over werk en allemaal meedoen. En ja de scherpe toon uit de Tweede Kamer die is duidelijk nog niet overgeweid naar de Eerste Kamer. Maar ja, de lach, die is wel overgewijd naar de Eerste Kamer. Tot slot, Loek Hermans van de VVD. Ja, u moet me even helpen, hoor. Een koe in de wei is ook natuur. Zeker nu. Pardon? Wij snappen hem niet even. helemaal. Als u 130 hey, zijn, ja. kijk uit ja. de oversteun. Ja, zo wil de VVD de verkiezingen gaan winnen. Overigens heb ik het even nagezocht. Het is ook een echte leus van de, van de VVD. Ja? Ja, het is een echte leus. En, uh, een koe is natuurlijk ook gewoon een dier... en daarmee net natuur. <laughs> Als je daar een beetje droog naar moet gaan kijken. Ja, ja, ja. Ik, zit, ik zit net een beetje te kijken op Twitter. Ja, god, het is niet... Uh... Wat vindt men ervan? van Scherdenburg valt niet tegen, zegt ze. lijsttrekkers Bart en Kuiper. Ja, ik, dus, ik vind het ook absoluut. Ik vond ook vooral, juist ook als laten we het eens hebben over Roel Kuiper. Veel mensen zullen hem niet kennen. Maar hij is een filosofiedocent van uh, de Vrije Universiteit. En is dus één dag in de week uh, eerste Kamerlid voor de ChristenUnie. Ja. En dat was wel mooi. Want er was, zat op een gegeven moment een, uh, een moment in het debat... waarop uh, de PVV uh, hard erin ging. En, uh, tegen, en ook vooral tegen die jaren negentig praten, Het Koeterwaals, wat we net hoorden. Waarop eigenlijk Kuiper met een soort van... ja, toch een mooie buitenstaanders blik naar politiek durfde gaan krijgen. Die durfde te zeggen dat... Uh, het christendom staat boven de islam. Waarom? Omdat het over liefde gaat, omdat het over vergeving gaat. En dat zijn toch verhalen, en dat vind ik toch ook wel het mooie van die Eerste Kamer, die je vaak niet in een politieke context hoort. Maar dit zijn gewoon burgers die naast hun politieke bestaan een andere functie hebben. Hij geeft dus filosofie en die ja. dus ook over dingen als liefde durfden te praten in een politiek debat. En dat vind ik toch ja, wel heel erg mooi. En daarin verraste vond ik ook heel erg uh, Roel Kuiper vanavond. Ja, dat klinkt wel heel mooi, maar ik vraag me af of daar nou... Ik bedoel, het idee is toch dat er meer mensen gaan stemmen hierdoor? Ja, ik en weet het, niet of dat nou heel erg daardoor Over liefde uit. stemmen we niet, maar wel over de economie. En dat merkte je ook heel erg, vond ik wel, in dit uh, debat. Is dat uh, de, de stellingen, daar kun je een hoop kritiek op hebben hoor... Uh, maar die gingen met name toch over de economie. O, hoe, hoe doet het kabinet het goed voor de economie? Uh, uh, is het onderwijsbeleid wat we moeten gaan voeren... moet dat uh, ten dienste van de economie? En uh, ja, dat... Uh, vond ik toch wel opvallend, omdat ja die Eerste Kamer... die heeft niet direct het zo vaak over economie... maar eigenlijk over de samenleving en over het algemeen belang. En daarin heeft die economie op zich haar eigen plek. Maar... Is, zou niet overheersend moeten zijn. En daarin lijkt dit zo ontzettend een kopie van, van de uh, debatten in juni... rondom de Tweede Kamer We hebben het ook alleen maar over het CPB... koopkrachtplaatjes, economie dit, economie dat. Terwijl deze mensen uiteindelijk moeten gaan stemmen... of de wetten die voorliggen juist zijn... Hmm. en of ze goed zijn voor het algemeen belang. En ja, dat vind ik dan wel weer jammer van zo'n avond. Maar uh, gelukkig naast de economie durven ze ook over andere onderwerpen te hebben... zoals ja. bijvoorbeeld ook over Europa. Nou, en dat hoor je bijna nooit. Europa houdt geen strenger migratiebeleid tegen... want er zijn allerlei landen die op het ogenblik in discussie uh, zijn... over de vraag niet of er een Europees gerechtshof moet zijn. Dat moet er zijn, dat vindt het CDA ook. Maar wel uh, de vraag, wat gebeurt daar eigenlijk? Dat is een, een verdrag dat wordt uitgelegd op een bepaalde manier. En verschillende landen zijn nu de discussie met elkaar aangegaan... of dat een juiste uitleg is. Nou, Elke Brinkman. Elke Brinkman, lijsttrekker voor het CDV, -voorzitter voor de CDA, zometeen in de Eerste Kamer. Ja, dit soort dingen hoor je natuurlijk nooit te mijn in de Tweede Kamer. Verdragsbepalingen, nee, dat is niet de bedoeling, wel de bedoeling. Daar hoor je eigenlijk alleen maar Wilders en Gert Leers vechten. En dit is toch wel nieuw? Ja, maar ik moet wel zeggen, ik zit er met een half oog naar, naar het scherm te kijken ook. Maar en ik hoor jou praten. Het is, niet, het is niet dat je van je stoel valt van. Spanning, geloof Nee, ik. maar in, in, in, je moet een beetje goed luisteren en dan kun je wel interessante dingen horen. Twee dingen nog die, uh, die we konden horen, net ook voor de studio inglipte... was toch ook dat uh, hè, de vraag of uh, op wie je moet stemmen. Ja. Rutte zei: Nou, als het maar op uh, de PVV, VVD of het CDA is, dan is het mij al lang best als we maar een meerderheid halen. Het was wel bijvoorbeeld net interessant om te horen dat uh, Elke Brinkman toch eigenlijk zei: ja, je moet Eigenlijk wel op het CDA gaan stemmen. Want anders komt de stabiliteit van. De, of het is beter voor de stabiliteit van dit kabinet. En dat is natuurlijk wel een echte vraag. Uh, is als dat CDA te klein wordt, wat gaat er met die partij gebeuren? En, en daarin zitten toch die spannende dingen. Dat uh, Elke Brinkman kennelijk wel op het puntje van zijn stoel zit. en zich ontzettend zorgen maakt dat het CDA te klein wordt. en dat, uh, dat dit kabinet instabiel dreigt te worden. Mm, ja, maar. <laughs> you couldn't care less. Nee, maar goed, ik bedoel, ja, natuurlijk vindt hij dat. Het is een CDA. Ja, dat is een. Uh... Is toch logisch? Ja. Nou, dat is, nee, natuurlijk, hij wil zetels halen. Ja. Ja. Maar dat je dingen hoort als. Uh, dat is beter voor de stabiliteit van het kabinet. Ja, misschien moet je daar een beetje uh, politieke junk voor zijn of zo. <laughs> nou. Maar dat, dat zegt wel wat. Men maakt zich daar zorgen, denk ik. En dan was er nog iets uh, waar jij even naar wilde luisteren. over de toekomst van het kabinet. Ging het? Um... Wanneer de coalitiepartijen geen meerderheid in de Eerste Kamer krijgen. Daar ging het ook over. Laat ja, eens naar meneer Hermans gaan. Wat gebeurt er als er hier geen meerderheid voor het kabinet uh, ontstaat? Dan wordt het moeilijk voor het kabinet. Ja. En wat betekent dat precies? Dat betekent dat het kabinet ten aanzien van de wetgeving die ze wil, een aantal fundamentele veranderingen die ze wil doorvoeren, het heel moeilijk zal krijgen. Ik denk dat het heel belangrijk is. Als men wil dat de overheidsfinanciën op orde komen, als de mensen in hun eigen kracht weer kunnen gaan komen, dan is het van belang dat de partijen, VVD en CDA, met de gedoogsteun van de PVV, dat die meerderheid krijgen. Ja, ze waren al langer bezorgd dat, uh, dat die meerderheid er niet komt. En het lijkt er eigenlijk een beetje op dat die strijd uh, ja, een beetje uitblijft. De VVD wordt veruit de grootste. Rutte die zei erover dit weekend al dat hij bang was dat de VVD het zo goed doet... dat de opkomst lager wordt. Omdat mensen denken, ja goed, je gaan toch al uh, winnen. En dat daardoor juist mm. minder mensen bijvoorbeeld van de PVV komen opdagen... Ja. Ja. En die camera en de meerderheid helpen. Ja, dat is toch wel, uh, wel een beetje de angst volgens mij van de laatste twee weken. Hoe hoog wordt die opkomst? En uh, kunnen ze er nog een strijd van maken? Want uh, ja, ook vanavond merkte je niet echt nou dat er twee camphamen op staan die het is gaan Nee, uitvechten. Dat is een beetje jammer, hè? Dat is, dat is toch wat nee, je wil. Ja, dat, dat merk je. Dat, dat... Er waren een aantal mensen die het verrassend goed deden en nieuw waren. Volgens mij van Bokstel ja, en Kuiper. Ja, ik vond van Bokstel vond ik wel, uh, wel goed. Ik vond Roel Kuiper vanavond uh, erg. Ik vind uh, Wouk of Schellenburg Tenminste niet de beste, nou, maar zijn die is, goed. Met weer eens met die, die is lekker fel, zegt ze. En uh, oh ja, dat, dat had jij nog gezegd, in het vorige debat was, werd er twee keer gisteren op, de radio, op Radio 1... twee keer wordt provincie genoemd. En nu? Ik heb Durft? hem uh, één keer gehoord. We maar hulp. het zou fout kunnen zitten. Maar volgens mij één keer. Het is bijna afgelopen, nu. Ja, volgens mij wel. Ja. Een halve minuut? Nou, we gaan ook niet wachten, toch? Winnaar, so zover? Uh, Roel Kuiper. Vassende outsider. Goed, dankjewel, je Siewert van Linden. Talk... Waar gaat het op deze maandag over uh, op de sportschool? Frans van de Heerik in Rotterdam van de bokschool. Goedenavond. Goedenavond. Hi. Waar gaat het Hallo. bij jou vandaag over? Nou, ik heb uh, vanmorgen even zitten kijken naar uh, naar de proces van uh, Geert Wilders. Ja. Nou, die flauwekul. En ik heb uh, gisteravond gekeken. Daar dus het ook al een vrouw. Nou dat vind ik ook helemaal niks. <laughs> ja. Ja, ik, ik kom altijd uh, eerlijk van mijn waarheid uit. Ja. Nou, toen heb ik naar het schaatsen zitten kijken en toen leefde ik helemaal op. Ja, goed hè. Voor de Fantastisch. Voor de tweede keer wereldkampioen. En zo makkelijk bleek ja. wel. Ja, heel makkelijk zelfs. Ja. Ze rijden een hele goede 1500 meter natuurlijk. En is dat ook ja. wel waar die jongens bij jou uh, het ook over hebben? Ja, vooral over de Wüst natuurlijk. En ja. ook over Feyenoord natuurlijk. We hebben drie punten. Zo, nou we hebben ja. een, knap, een knap ventje erbij die Japanner. maakt dan een geweldig doelpunt, dus... Uh... Ja, dus je voelt je goed eigenlijk? Ja, ik voel me ja. prima. Ja, daar komt het op weer. Ja. Rob Geert, ja, Geert, al... sorry, Nieuwegein. Ja, als ik die al die verhalen van Frans hoor, durf ik het amper te zeggen waar we het bij ons over gehad hebben. Nou. Uh, ja, vanochtend ging het uh, over, ja, ik durf het amper te zeggen, over het huwelijk van uh, Prins William, 30 uh, april. En ah. nog een keertje over het uh, huwelijk van uh, Jantje Smit. Dus ja, pooh, ja, ik ik, doorst, ik zit hier eigenlijk met rode ja, dit het is... te vertellen. Als ik dat hoor, eh, geniet voetballen, geen schaatsen, maar natuurlijk. Dus dat mag opvalen, ja. op Valentijnsdag mag je het over hebben. Nou, misschien dat dat, dat, dat dat inderdaad wel is. Aan de andere kant, uh, ja, natuurlijk helemaal top. Uh, ik moet zeggen, ik ben zelf best wel een fan van Jantje Smit. Dus aan de ene kant vind ik het wel weer leuk. Uh, en wie geeft, komt er wel weer een mooi feestje uit. Ik heb een beker thuis, daar drink ik met thee uit. Met William en Kate op en een hartje eromheen. al, ja. ja. <laughs> oh, jij gaat er ook naar uitkijken. Nou ja, goed, gelukkig. Maar nou ik ja, weken je erop. Maar ik kan ja, even tussen goed. bij je mag komen. Ja. Het uh, it kost weer miljoenen, net als dat uh, van Geert Wilders. Het kost miljoenen, iedere keer. En dan moet het bezuinigd worden. Want bij ons gaat woensdag alles plat. De metro, de bussen, de, de trammen. Ja. Dus... Waar zijn jullie ja, mee bezig? Maar aan de andere kant, het, het brengt denk ik, Frans. Het is, het, ik denk dat het ook wel weer wat. Uh, ja, ja, aan de ene kant is het toch wel iets leuks om naar uit te kijken. Weet je, ja. Het is misschien ja. Uh, je hebt sprookjes. En, ja. ja, nou, nogmaals. Ik, ik geloof niet in sprookjes. Ja, wel, dat moet je blijven doen, Frans. Anders wordt nee, het allemaal zo saai. Ik wil het is alleen maar over politiek. En ik vind het wel wat hebben. Het is een mooie ja. dag met sport en liefde. Laten we het zo. Uh, ja, zien. toch? Ja. <laughs> Dank jullie wel en nog een hele mooie avond. Oké, okay, vanavond. Ja, Volgende week. Volgende week. Ja, gewoon tot morgen, zou ik zeggen. Dan zijn we er weer met BNN Today. En uh, wil je wat leuke filmpjes zien, onder andere van onze verslaggever Joris, die elke dag op pad gaat. BNN BNN2D.nl. Um, Zometeen, natuurlijk, gewoon langs de lijn met Geo Lippens. Eerst nog het nieuws met Martijn van B.